9 uur, Helene Ekker met het NOS-journaal. Nederlandse webwinkels hebben nauwelijks last van de economische crisis. Het aantal aankopen via internet steeg het afgelopen halfjaar met 15 vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Thuiswinkel.org, de belangenorganisatie van Webwinkels... meldt dat er 42 miljoen internetbestellingen werden gedaan. Wel werd per bestelling minder uitgegeven dan vorig jaar. Het populairst is het boeken van een reis via internet zijn verder producten voor huis en tuin... en ook kopen steeds meer consumenten witgoed en speelgoed via het internet. In Wit-Rusland zijn genoeg kiezers naar de stembus gegaan... om de uitslag geldig te maken. Bij het sluiten van de stemlokalen om 7 uur vanavond... had ruim 65 procent zijn stem uitgebracht. De oppositie had opgeroepen om thuis te blijven. Als minder dan de helft van de 7 miljoen kiezers daaraan gehoor had gegeven... hadden er nieuwe verkiezingen moeten worden uitgeschreven... De oppositie boycottte de verkiezingen omdat de uitslag al van tevoren vast zou staan door fraude en intimidatie. Na het Stedelijk Museum heeft nu het Van Gogh Museum in Amsterdam zijn deuren gesloten voor een verbouwing. De topstukken van het Van Gogh zijn tijdens de verbouwing nog wel te zien. Ze verhuizen tijdelijk naar de hermitage. Onder politiebegeleiding worden schilderijen als de zonnebloemen, de slaapkamer en korenveld met kraaien in speciale kisten daar naartoe gebracht. Een ander deel van de collectie komt in musea in Japan en Zuid-Korea te hangen. De rest wordt opgeslagen in depots. De Zwitsers hebben een voorstel voor een algeheel rookverbod... in openbare gelegenheden en de horeca verworpen. In een referendum heeft volgens eerste prognose... 66 procent van de kiezers zich tegen aanscherping van het rookverbod gekeerd. Dat betekent dat roken mogelijk blijft op speciaal ingerichte rookplekken... en in kleinere cafés in 18 van de 28 kantons. In andere kantons geldt al wel een strenger rookverbod. Het weer nog, vanavond en vannacht flink wat regen, soms met onweer. Morgenochtend eerst af en toe zon, later regen en onweersbuien... bij een middagtemperatuur rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. U kunt er zelf achteraan als ze niet betalen, maar vraag het in kassade. Scheve zaken zetten mij recht, met begrip voor uw situatie... En met succes, dankzij onze kerende kracht. Kijk maar op incassade.nl. Incassade, deurwaarders en incasso. Hoezo heb je niks te doen? Tch. ben je al geweest dan? Van Gogh, My Dream Exhibition. De mooiste tentoonstelling van het jaar. In de beurs van Berlage, in Amsterdam. Uh, Supergoed nieuws, die nieuwe klant? Ja, die is binnen.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 Dit is Radio 1. KRO, NTR, VPRO. Holland Dok Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Goedenavond, straks. Een Nederlandse sportheld die bij leven vereerd werd als een ster, maar nu volkomen ten onrechte in de vergetelheid is geraakt. Hij heeft niet eens ergens een straat, geen steegje, echt helemaal niets. We richten straks voor deze man een monument op. En we hebben het hier over Piet Dikkendman. En wie dat was, dat hoort u zo rond kwart voor tien. Maar nu eerst lopen wij door Barlow. Barlo is een buurtschap in de achterhoek in Gelderland. Het behoort tot de gemeente Aalten. Aalte. Barlo ligt vlakbij Lintelo, het Villeken, het klooster, IJzelo, Haart, Heurne, Hollenbergs en die andere buurtschappen. 300 huishoudens groot is het ongeveer. Barlo beschikt over een boerderijmuseum, uitgaansgelegenheid. De Loods, Peuterspeelzaal Barlotje, het verenigingsgebouw de Markerink... En het heeft een gloeiend landschap. Het ligt in een oud, aan een, op een oud rivierterras. Het wordt doorsneden, dat landschap, door oude smeltwaterdalen die nu droog zijn. En daarom gloeit het licht. We staan hier bij het enige stoplicht dat Barlo rijk is. En het is vanavond stil in Barlo. Barlo zwijgt. Barlo zit binnen. Het ruikt hier licht naar houtvuur naar gier, naar veevoer. Barlo is een buurtschap waar alles gewoon zijn gang gaat. En toch ken ik het. Ik ken het. Niet van vakantie, maar vanwege een botsing van cultuur... in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Sommigen in Barlo waren bang voor een oranje invasie. Het stond opeens op de kaart, Barlo. De gemoederen liepen heel hoog op, want er gebeurde nogal wat in die dagen. Maar... Barlow zwijgt daar liever over. Het gaat gewoon verder. Maar, programmamaker Hans van Wetering, hij wilde alles van Barlow weten. Alles van die tijd weten. Hij nam de microfoon ter hand en hij probeerde Barlow aan het praten te krijgen. En of dat lukt, dat hoort u in Het Zwijgen van Barlow. De pastorale omgeving van de buurtschap Barlo dreigt verstoord te raken door wat de buurtbewoners noemen het oranje-gevaar. En daarmee bedoelen ze de mogelijke komst van zo'n 500 aanhangers van de Bhagwan Sri Rasnis, de leider van de wereldomvattende bhagwan waarvan de leden zich onderscheiden door hun vredelievende houding en door het dragen van oranje-kleding. Trosacta, Marcel Bruins, een koude winterdag 1982. Toen eind vorig jaar bekend werd dat de Bhagwan-beweging serieus gegadigde is... om voor 4 miljoen gulden het complex Groot Dunk aan te kopen... klatterden de buurtbewoners van Barlow hun gevoelens op de ruiten. Bhagwan rolt op en geen tweede Puna. En Puna is dan de stad in India waar vandaan de Sinjassins over de hele wereld uitswermden... en misschien dus ook naar Barlow zullen komen. Kort na de uitzending branden de voormalige boerenhoeve Grootdunk tot op de grond af. In plaats van een tweede poena kreeg Barlo een asielzoekerscentrum. Dat centrum werd onlangs gesloten. Het complex staat nu weer te koop. En daarmee komen pijnlijke herinneringen boven. Want niet iedereen in Barlo was zo tegen. En binnen Barlo ontstonden spanningen die maken dat de geschiedenis ook nu nog met stilzwijgen wordt afgedekt. Een straat met wat huizen, een schooltje. En daaromheen de boerderijen, verspreid in het land. Ik kom al tien jaar in Barlo. Een vriend heeft een vakantieboerderijtje. Zo hoorde ik ervan. In de media werd gesproken over een gesloten, streng christelijke gemeenschap. Bang voor de nieuwe tijd. De pers schreef over religieuze intolerantie, xenofobie. Maar van de mensen in Barlo kon ik me dat niet voorstellen. Hoe kon het zo uit de hand lopen? Ik besloot mij in het dorp in te graven. Zou het mij lukken dat stilzwijgen te doorbreken? En ja, dat natuurlijk ook. Om die vraag kon ik niet heen. Zou ik erachter komen wie het aanstak? Oh, oh, oh. Hoi. Hij is niet kwaad, hoor. Nou, nou, soms wel. Als ik er niet ben... Ja, ja, dat is anders, hè. Dat is anders. Ja. ja hij kijkt wel, lief. Ja, maar het is wel eens een beetje geniepig. Oh ja. Af ja. Ja. Oh, ja. en toe, als ik weg ben dan, uh, dan doe ik hem wel uh, een muilkarpje om of een uh, soort snoetje op. Oh ja. ja. En, uh, dan kan die niet happen. Ah, oh, daar heb je er nog één. Ja, dat is ook wel hetzelfde verhaal, maar die is nog kleiner. Dus... Ja, ja, ja, ja. Die heeft het lef niet. Nee, nee, nog niet. Nog niet. <laughs> Hoi. Ik loop wat door de buurtschap, knoop praatjes aan, bel wat rond. Nee, dank u. Geen belangstelling. Iemand wil meewerken, maar een afspraak komt er niet. En gemaakte afspraken worden afgezegd. En dan, op een dag, heb ik beet. En daarna volg ik snel nu. Je kunt over de Bachman denken hoe je wilt. Ik vond het ook wel een stelletje. Stel dat je ja, oranje loopt, maar, uh, dat doet niet de zaken. Wat ik vind van die mensen en van hun opvattingen. Ik hoop dat ze mij ook vrij laten. Jan Evers werkte in die tijd als hoofdpersoneelzaak bij een bedrijf in het naburige Gehaald. Wat ik me nog wel herinner dat we een uitnodiging kregen van uh, Barloze Belang. Een groep mensen dat uh, opkomt voor de belangen van Barloze Bevolking. Het was een behoorlijke volle vergadering, dat herinner ik me nog wel. Ik had vrij snel door dat het de bedoeling was dat, uh, ja, dat, we dus een, uh, dat er een handtekeningactie ging starten. Waarin we dus eigenlijk allemaal zouden moeten tekenen. Tegen de komst van, uh, van de Bahwan. Ja, de vraag was aan het eind van de, van de avond, van uh, nou, we tekenen allemaal uh, uh, toch tegen die, uh, tegen die komst. Hè? Maar er was nog wel even een gelegenheid om, uh, om een stem te laten horen. Ik, ik werd eerlijk gezegd heel erg uh, ja, boos of verdrietig die avond. Um, en mijn vrouw ook. Uh, want ja, we vonden eigenlijk niet dat het, uh, het lied verliep niet objectief. Van, je kunt wel ergens tegen zijn. Heel makkelijk zeggen, ja dat vind ik niks. Maar uh, je moet wel uh, kijken waar je dan tegen bent en waarom. Dus ik heb die avond nog gezegd van, uh, dat, ik, uh, dat ik zeker dus die, uh, die petitie niet, uh, niet zou tekenen. En uh, dat ik ook niet vond dat we dus. Uh, ja, dat, dat in een land als Nederland. dat we maar zo kunnen zeggen van. ja, een groep komt ergens. in Barlo in dit geval. En. Uh, nou, dat willen we niet. We leven in een democratisch land. En uh, als mensen geen kwaad in de zin hebben. of een terroristische organisatie is. Ik heb een brief geschreven aan Barres Blanc. Daar heb ik een aantal argumenten genoemd waarom wij dus niet getekend hebben. En het vijfde en misschien wel het belangrijkste punt is de kwestie van het geweten en het geloof. Kun je de Bachwaan sect het recht ontzeggen hier te komen? Terwijl wij als kerk wel het recht hebben om bijvoorbeeld in Pakistan het christelijk geloof te verspreiden. Wat is het verschil? Jan Ebbers was dan misschien de enige die tijdens de vergadering opstond. Er waren anderen die de petitie niet tekenden. Herman Onink had in Barlo een kruidenierswinkel. Ik denk dat er een grote fout is geweest dat er te weinig uh, informatie is geweest vooraf. En Toen, ja, toen, toen, toen langzaam kwam het eerste, uh, dat mensen zeiden, ja maar weer dit, we hebben gehoord de, dat uh, er zijn mensen die uh, ja, het, onbekend, dat was toch dat, dat hoofdzakelijk. Wat al heel snel kwam, dat was het grote aantal. Dat werd gezegd minimaal 500, maar dat kon uitlopen tot misschien wel 1500 of 2000 misschien wel. Dat kon dat werd een hele stad. Ja, wat gingen die allemaal doen en die, ze zouden ook rijk zijn. Dat was ook bekend. Ze waren heel rijk. Dus uh, je hebt hier een agrarische gemeenschap. Die dachten van, ja, dan, dan gaan ze gronden kopen en uh, ja, waar blijven wij dan? Ze dachten natuurlijk ook aan zichzelf. Het waren de jaren van ruilverkaveling en schaalvergroting. De overheid kwam met strenge eisen op het gebied van milieu en hygiëne. Veel kleine boeren konden daar niet aan voldoen en beëindigden hun bedrijf. En de boerenzonen vertrokken naar de stad op zoek naar werk. Toen kwamen al die regelingen van mest... en toen, uh, ja, dat ze dat gevoel hebben gehad... Van, uh, dat ze een beetje uh, ja, van bovenaf uh, gestuurd werden en dat ze dat niet meer wilden. Een boer heeft altijd toch iets van... Uh, ja, is een zelfstandige en die regelt zijn eigen zaakjes. Met Herman Onning loop ik over de Barloer S. We komen bij Groot Dunk aan en hij wijst mij waar de spandoek hing. En wist ik al van de poppen? Dat was hier aan de voorkant. Hier, langs de weg, zeg maar. Oh, daar. Ja. En wat waren dat voor poppen? Uh, ja, dat moest dan de Bachman voorstellen. Dus die waren daar uh, neergehangen, dus dat was een beetje macaber... Uh... Wanneer je er langs kwam. Vond ik tenminste. Natuurlijk had ik wel uh, in, in de gedachten over bepaalde dingen. Maar. Ik denk dat je wanneer je een zaak hebt. dat, je niet, dat het niet goed is dat je. zeker in zo'n kleine gemeenschap. Uh, je, je, je, je onvoorwaardelijk achter een, een bepaalde club gaat stellen. Want zeker niet in, in, in, in iets wat al zo geëscaleerd was. Kijk, je mag best een eigen mening hebben. Dat tolereren mensen nog wel. Maar dit was al. Ja, dat ging niet. Dat voelde je ook wel. Herman Ondink hield zich afzijdig. Maar werd door de actievoerders uiteindelijk toch in het andere kamp geplaatst. Wanneer je niet meedoet met degene die, uh, die er tegen is... Ja, dan gaan ze er denk ik al snel vanuit en terecht. Van, ja, dan zal hij er wel niet tegen zijn. Dus dan werd je toch in een bepaalde hoek gezet. en Dat werd, ja, denk niet gewaardeerd door mensen die, uh, die erg tegen waren. Dus die zeiden, ja, nou, dan boycotten we hem gaan we niet naar zijn winkel. Het geloof was het niet het enige motief om in opstand te komen. En de brief van Jan Ebbers bracht geen rust. Groot dunk ging in vlammen op. Brandweekomdank Bert's Post was als eerste ter plekke. Toen ik s'nachts om een uur of half vier opgepiept werd voor een brand in Groot dunk. ja, toen waren mijn gedachten direct van... Dat de brandstichting. Toen de plekken aankwam was het een grote vuurzee. Om het gebouw heenlopend. ontdekte ik dat... op twee plaatsen was er brand gesticht... en er was ruiten ingeslagen om eventueel binnen te komen. En het, het wonderlijke was bij brand... dan zijn er altijd mensen aanwezig. Maar die nacht zagen wij niemand. De brandweerwagens... Zijn ingezet, maken toch redelijk veel lawaai. Luguber was het voor ons, ook als brandweermensen. ze zijn, wat is hier aan de hand? De inwoners van Barlow, voor het merendeel streng geïnformeerd, zien de verlichte beweging van Bachman niet zitten. En dat helpt ook niks. Hoe oh, nee? nu? Vandaag morgen ze toch de tent die praat. Heel huh? Ja Jazeker. En spullen wil ze dan niet hier <lacht> hebben? Nooit gezien. Nooit. Johan Wevers, de langsrijdende vrachtwagenchauffeur... die Marcel Bruins aan zijn mooie quote hiel... ging na de brand een leven lang als Vicky Wevers door het leven. Maar hij had er niets mee te maken, zegt Post. Het was een vrolijke man, iemand die wel vaker iets riep. Even kijken, dit is de voorzijde kun je ook zien ja. aan de ruimtes, voorzijde van het pand. En dit was aan de kant van de, van de weg. Dus hier zat de vuurraad en daar zat de vuurraad. Onder de foto staat, staat, een, staat een onderschriftje. En daar heeft u uh, getypt of geschreven... Wanneer is de dader bekend? En een groot vraagteken erachter. Onbekend. Nee, niemand werd ooit gepakt. En Bertes Post wil niet geloven dat de dader uit Barlo kwam. Waarom zou het niet iemand van buiten zijn geweest? Die, door de opmerking van Vicky Wever, op een idee was gekomen? Maar niet iedereen denkt er zo over. De conclusie was dat er wel erg veel tractorolie was gebruikt. <lacht> <lacht> en we hebben ons rot gelachen. Maar laat nooit iemand vertellen. Dat hij niet weet wie het was. Want u weet ook wie het was. Dat ga ik je nooit vertellen. U gaat mij niet vertellen wie het was. Maar ook niet of ik het weet. Jan Straaier was destijds hoofd van de school. Hij kwam van buiten, van Rotterdam. Ik zoek hem op in zijn woning in het naburige Aalten. Het probleem, heb ik altijd nog gezien, de onzekerheid... Moraal, geloof, afglijden. Want als er één banaal woord was, dan was dat vrije seks, hè? Oeh, dat was verschrikkelijk. Het lag daar. Je moet bij Freud beginnen. Freud en Bakwan. Eh, bakwan betekent eigenlijk, geloof ik, heer, hè? Slim vent. Hij wist precies waar de moeilijkheden in de psyche bij de mens zaten. Terug gaan op Freud. Hij was tijdgenoot van, uh, van Krishnamurti. Heb je dat gelezen? Uh, be belangrijk, heel belangrijk. Zij waren bang voor de vrije seks die daar heerste. Want deze goeroe... Hij heeft best wel ingezien. Als je dat maar zijn beloop kan laten gaan, dan veeg je een heleboel spanningen weg. Freudus, dus, de uitvinder van de psychoanalyse en Krishnamurti de Indiaanse filosoof die in die jaren zeer invloedrijk was. De Barloers hadden geen idee dat nieuwe spirituele tijden... al zo tot in een hart van hun gemeenschap waren doorgedrongen. En de angst bleef. Met zijn duizenden kwamen de Sanjasins. De boeren van hun erf gejaagd. Barlo veranderd in rashnis stad. Een miljoen boven de vraagprijs zouden zijn geboden. En ondertussen was er die verlokking van vrije seks. De direct omwonenden waren in het felst, wordt mij verteld. Bang dat hun bedrijf door hindercirkels in het gedrang zou komen. Ik bel de kwekers recht tegenover Grodenk, maar ze willen niet meewerken. Er zijn privéomstandigheden. En waarom die geschiedenis ook oprakelen? Ik ga een paar dagen terug naar het Westen. Eerst maar eens op zoek naar de betrokken San Yassins van toen. Maar Analfino heet ik toen de tijd. Ja, maar ja. Fino is je echte naam. Ja, ja. Nee, Maria is mijn echte naam. Maria is echt, ja. dus Fino is wel overgebleven uit de ja. Sanjaciteit. Ja. Ja. ja, ja. Ik dacht, daar is niks mis mee. <laughs> Toch? Ik kom op het spoor van Fino platen. Ik zoek haar op in een rijtjeswoning in Purmerend. Ze waren allemaal erg jong en naïef, vertelt ze. En verbaasd over hun effect op zo'n klein dorp. Bij het gemeentebestuur komen ze uitleg geven over wat de bedoeling was. Wij kregen vooral vragen over in hoeverre gingen wij zieltjes bekeren. Ja, Daar bleek uh, toch wel iets van, goh, gaan jullie dan langs de deuren en gaan jullie mensen zeggen... en nu moeten jullie ook in het oranje en uh, dit is de beste religie. Nou, dat waren we absoluut niet van plan om op die manier uh, energie uh, weg te geven. Wij wilden gewoon hard werken op een mooie plek, in de, ja, wat meer in de buitenlucht. In de krant ging het steeds over 500, maar wij hadden veel meer een basisaantal mensen van, van 100. En ja, dat zou ook nog minder kunnen zijn. Maar helemaal geen 1500 of 2000. Nee, nee absoluut niet. Nee, nee, nee. En ja, we zaten nog vreselijk in een beginstadium van het zoeken. Dus we waren nog niet van. Het was nog niet heel erg duidelijk: dit moeten wij hebben. Ik kan me helemaal niet zo herinneren dat er zo over geld is gesproken. In elk geval hebben wij nooit meer geboden. Wat ik dus in die kranten lees, dat is absoluut niet waar. Dat verhaal ja. van dat, dat, dat jullie een miljoen boven de vraagprijzen hebben geboden. Ja, inderdaad, geboden. Dat is een soort Het was niet zo van dat wij nu zoveel geld verdienden... dat wij er zomaar een miljoen meer konden bieden. Dat was absoluut niet zo. Is er überhaupt een bod gedaan? Ik, dat kan ik me dus niet herinneren, dat wij echt een bot hebben gedaan. Dat zover zijn wij niet eens gegaan. De kans dat jullie in Barlo hadden gevestigd, al was de brand er niet geweest, hoe groot was die dan? Ja, klein, klein. De geoliede, steenrijke organisatie die veel Barlo's erin zagen, was de van beweging dus zeker. Maar hoe zat het dan met het andere verhaal, met de vrije seks? Zoals ik in mijn studententijd en uh, vriendjes, en uh, je, uh, precies zo. Ja, er werd niet meer en sneller verwisseld van partner dan dat wij gewoon als jongeren toen de tijd deden. Daar was absoluut geen verschil in. Dat werd altijd enorm opgeblazen. En ja, mensen gingen daarmee aan de haal. Maar er was niet... Van vandaag met die en morgen met die, absoluut niet. Ja, en dat werd ook zeker niet, want het is een stuk oppervlakkig leven. En wat wij wilden was veel meer bewustzijn, veel meer uh, intensiever leven. Terwijl Fino Platen mij een fotoalbum laat zien, klinkt op de achtergrond de stem van de Bachwa. Because van God would have ik neem aan ja, dat jij dat je je bent, terug. Terug. toch? Of? Ja, ja, ja, ja. Ja, inderdaad. <laughs> ja. Oh, in een jeep. De, De oudste, je een jong. Ja. Net zo oud als je dochters nu. Ja, dat klopt. Ja, ja. Die oudste van mij, ja. Zou je het leuk vinden als zij zoiets gingen doen? Ja, daar heb ik wel eens over nagedacht. Van, goed zou het zijn als je, als je kinderen dat doen. Ja, uh, yeah, dat... Uh, ja, dat kan me best voorstellen dat je daar nou wat zorgen aan hebt. He? Hadden jouw ouders zorgen? Ja, jawel. Ja. Oké, okay. de Bachwan-aanhangers waren dan niet rijk. En de seks was niet anders dan bij andere jongeren. Ze kwamen ook niet met z'n duizenden. En zelfs was onwaarschijnlijk dat ze voor Barlo hadden gekozen. Maar dat wisten de mensen nu helemaal niet. Wat ze wisten kwam van horen zeggen. Van de media. Geruchten. Na de brand breekt paniek uit. Er komen telefonische bedreigingen binnen. Moerderijen zouden in brand worden gestoken. En de buurtbewoners richten een op. De telegraaf was er ook, uiteraard. Die wilde natuurlijk ook een uh, smeuïg verhaal. Die, die, die gingen zo ver dat ze, dat ze iemand uh, vroegen van... Uh, gaan jullie in bed liggen met het jachtgeweer erbij. Dan maken wij een foto en een mooi stukje erbij. Dan hebben ze pertinent geweigerd. Dat, vind ik ook, dat is ook heel goed. En zoals het dan gaat, de onvermijdelijke grappenmakers melden zich. De heer Eilander zegt in het bijzonder geprikkeld te zijn door een circulaire... die hij van de bagwan mensen ontving. En waarin stond dat bagwan zijn penis diep in het coulissenlandschap zal laten doordringen. En dat een orgasme van warmte over u zal komen. Ja, kijk, dat, dat soort dingen, nou, ik weet bijna zeker dat dat niet van de bagwan komt. Kijk, normaal zeg je is, is het een grapje. Maar toen, op dat moment, was dat... Voor, voor, de, voor de club die tegen was, ze zei, zie dat, zie dat. Die, daar grepen ze gelijk aan van uh, hoe die mensen zijn. En toen plotseling was het over. Er was nog een laatste zwaar bewaakte bijeenkomst in Winterswijk. Iedereen was er. De notabelen van het dorp, vertegenwoordigers van Barlo's Belang, de dominee. Er waren gewoon vragen en er was gewoon vraag en antwoord. En het was als een boek die gelezen werd... Uh, wat doen jullie precies en uh, hoe zit dat nou uh, met dat rood? En uh, wie staat er nu op die ketting? En uh, wat zegt die man dan allemaal nog meer? Nou, dan vertelden wij, ja, hij praat eigenlijk heel veel over uh, verschillende religies. En wij vertelden dan dat hij heel mooi over Jezus kon vertellen. En, uh, en wat de bedoeling was van het mens zijn en het hele, de hele filosofische kant. Uh, en uh, dat hij vertelde over uh, hè, naar jezelf kijken. En hoe kan je nou vrede krijgen uh, hè, door zelf vreedzaam te leven en naar jezelf te kijken en niet uh, ja, agressie met agressie vergelden. En, ja. Een paar dagen later werd bekend dat de Bach van organisatie afzag van groot. Barlo kreeg een asielzoekerscentrum... dat opmerkelijk weinig weerstand ondervond. Op de eerste voorlichtingsbijeenkomst ging het er kalm aan toe. En de aanwezige televisieploeg van de Tros... die zich al verheugde op een nieuwe rel... ging halverwege de avond onverrichterszaken retour heel verzinnen. De Barlowers hadden wat geleerd, kreeg ik te horen. En de Bachwan was een secte. Het was de asielzoekers, die hadden hulp nodig. Nogal wat inwoners van Barlo deden er tot op het allerlaatst vrijwilligerswerk, zoals Dini Lichtering. We hadden daar een kledingwinkel ingewicht, Tweedehandse kleding. Maar dat moest natuurlijk uitgezocht worden. En nou, al het nette spul dat ging in de winkel. En uh, het was heel erg druk. Er stonden heel veel mensen voor de deur wanneer het open ging. En met vijf gelijk mochten ze binnen in het begin. Een symbolisch bedrag, het was toen nog... Uh, Eén gulden was een, uh, nou ja, alles voor volwassenen was een gulden en voor kinderen 50 cent. Ja. En dan had je heel veel contacten met mensen. En dat is het mooie ervan, Lief en leed. Ja. Nee, tegenstand was er niet veel. Maar dat betekende niet dat er nooit iets gebeurde op het asielzoekerscentrum. Hoor ik van George Meijer die op het terrein een manege had. Er waren vechtpartijen, er werd in drugs gehandeld, er was prostitutie. Een huurmoordenaar werd er van zijn bed gelicht. De direct omwonenden, ja, die hadden soms last. Maar aan de meeste barlozen ging het voorbij. En van sommigen hoor ik dat ze het jammer vinden dat het asielzoekerscentrum nu is gesloten. Het verhaal lijkt rond, maar er mist iets. Ik heb nog steeds niemand gesproken die aan die acties deelnam. Timmerman Herman Simmeling houdt al weken af: zegt dat het te druk is. Ik dring aan. En dan zit ik tegenover hem. Waarom was hij eigenlijk zo tegen? Het misschien zijn dat ook wel een beetje uh, een geweest: van nou, het was een beetje een uh, elite secte. Uh, er zaten doctor, een doktoren advocaat en de geld speelde geen rol. Dus uh, ze zouden gewoon bijkopen. En... Ja, misschien zijn er ook wel van die verhalen geweest die een beetje opgeklopt zijn natuurlijk. En dat vond ik dan dat de media daar ook heel graag mee ging. En uh, ja, er, er waren er een deel wat meer die er meer van wisten dan, dan ik. Uh, ik had er misschien ook meer van geruchten. Maar je werd wel eens getipt van, uh, nou lees er maar eens een boek over. En uh, ja, dan, dan hoef je niet zo ver te lezen. Dan denk je van, ja, dit, uh, dit hoeven we niet in Barlo. Smorgens hoorde ik het bij een, uh, een mechanisatiebedrijf hier in, in Barlo. Ik uh, uh, kwam smorgens daar en die zei meteen: Grote unk is afgebrand. Ja, dat geloof ik niet. Ja, is echt is afgebrand. En dan, dan denk je ja, dat, dat, dat, dat verwacht je niet. Dat, uh, nee. Uh, hoe je er ook op tegen bent, maar dan denk je van nee, dat, dat klopt niet. Maar natuurlijk, ik had s'avonds die uitzending ook gezien van uh, van, Trost Actua, van uh, ja, waar die, die man dan aan het woord was, even van, uh, en, ja dat, dat is een grapje. En toen kwamen die bedreigingen en, en toen heb ik voor mezelf gedacht van, nou, uh, nu kan ik niet gaan zeggen van, uh, nu blijf ik terug. Nu, uh, dit wordt te spannend, uh, nu, uh, nu ga ik naar huis. Ik woon dus wat, wat verder van Barlow, van Grootrunken af. En dan denk ik van, ja, je kunt die mensen nou niet uh, alleen laten zitten met... met ja, de, de ellende die eigenlijk er nu is. Dus ik voel het gewoon als een verplichting om, uh, um, om eraan mee te doen. Ja. Naboerschap. Ja, ik denk dat het een uh, naboerschap is. En ik weet wel, dat ik, uh, we waren dus nog niet zo lang getrouwd. En ik had, uh, ja, mijn dochter was dan uh, twee of drie, drie denk ik. En dan had je gewoon s'nachts, uh, ja, bijvoorbeeld uh, drie of vier uur uh, een reetje rond met een, uh, met een auto. En dan uh, met twee man erin. En dat mijn vrouw toen eigenlijk uh, daar uh, ja, ook zeer bedreigend vond. Hein? dat die uh, toch wel, uh, ja, angstig was. En hij je van, ah, maar dan rijden we s'nachts een aantal keren vaker, hier lang als het huis. Ja. Oké, okay. Simling deed dan mee in de patrouilles. Maar toch, een direct omwonende was hij niet. En pas na de brand kwam hij in actie. Uit burenplicht. Ik ben nu al weken in Barlo. Iemand heeft al die spandoek opgehangen. Die leuzen op de ramen gekookt. Op een dag kom ik bij een boerderij. Voor op het erf staat een grote man. Ik heb overal mee gewerkt. En... Dat is net in die tijd. Van, van, van... Ik ben van 41. Nou, en, uh... en toen kwam de machine zo. In al de zicht, met de zichtmaaien. Alleen met de, de vlegerendossen, dat heb ik nooit gedaan. En weet je wat dat is? De vleer. Ja, dat gaat zo, hè? Met... Nee, dat is, dat is de zicht. De vlegerendossen, dat, dat is een stok met een eentje stok eraan. En die kun je bewegen. En dan moet je op zaad terug houden. Dan gaat het zaad eraf. In plaats van dorsen is dat. Henk Luiten is gepensioneerd veehouder. Hij zat met zijn grond te grootdunk aan. Wij, wij alles wat wij, wij, wij, wij horen, nee, dat dat, spul, dat, moet je, dat moet je echt niet hier hebben, Dat, dat kan niet. Maar uh, nou, en toen kwam, er, toen kwam er die brand een hier. Maar daarvoor had je nog, er zijn ook uh, uh, spandoeken opgehangen, op grootdunk. Oh, en de pop. En de pop, oranje pop. Ja, ja dat... Ja, dat is, maar dat, dat, dat, dat, dat, dat heeft u ook zien gebeuren? Ook. Ja, nee, ik ben meegehoord, mee ja, ja, ja, allemaal. Ja, dat was, het was... We waren het allemaal heel hard over eens. Dat, dat, het moet niet gebeuren. Moet je, nou, dan, moet, dan, moet je iets, dan moet je iets doen, maar dat is ook niet gebeurd. Tenminste, dat dachten wij dat, Maar het is dan ook uh, gelukkig niet gebeurd. Maar ja, ik denk ook wel door de mede door, door die brandtuin. Dat, dat, dat zal altijd een vraag blijven, wie dat ding aangestoken heeft. Ik denk dat ik, denk het, ik denk het wel weet, maar ik zal het niet zeggen. En ik, en, en is ook overleden nog. Maar uh, wij weten niet zeker. Andermorgen toen, toen, nou, moesten wij een koeie merken Nog niks gezien. En toen één belden erop, om half negen of zo, het grote in de fik staan. En. Nou, ja, dat kon je, die geloof. Dat was pas zo. Maar je had er niks van gemerkt van die, van die brand? Helemaal niks. Van, van, van die brand. Helemaal niks. Maar weet je nog, nog heel wat breed, zo'n 500 meter vanaf. Dus ja, minder in de nacht en, en slaap. Ja. Bij de buurt aan de Groteurkweg. Daar, daar werd gebeld en daar werd gedreigd. Met de ontvoering van de kinderen of, of, of wat. Of de, de, de boerderijen in brand steken. Nou, en dat was, uh, dat was echt, uh, echt. heel spannend. En. Uh, nou, dan deden we nachtwacht. Het was. Uh, ja, het was echt. Het was, het was echt. Wel, wel, kan ik wel een hele mooie tijd. We waren. Uh, altijd voorbij, bij... Nou, alle avond waar je bij elkaar, dat was wel heel gezellig. <lacht> dat was, ja, toen dat afgelopen was, daar vallen je we weer een beetje in de gaten. <lacht> maar, uh, ja, het is, is gelopen zoals het gelopen is. En het had misschien anders gemoeten. Maar, ja. Als ik al bijna weg ben, maakt Luitens vrouw een achterloze opmerking. Maar je bent er toch ook nog uit geweest die nacht? De microfoon staat al uit. Ik vraag hem of hij het wil herhalen. Ja, s'nachts moest er nog een koek En ik, ik heb nog helemaal niks gezien. Dus je bent er die nacht ik, nog uit geweest? Ik ben die nacht er nog uit geweest. En ik heb niks geroken en niks gezien. Ja, nou, van de ene kant was het ook wel goed. <laughs> Eigenlijk kan ik me in iedereen wel verplaatsen. De nabuurplicht van Simmelink, de principiële houding van Jan Evers, de voorzichtigheid van Herman Onnink. Ja, zelfs in de opwinning van Henk Luiten. Maar hoe zat het nou? In mijn hoofd loop ik de verklaringen nog eens af. Het gebrek aan informatie, de macht van het geld, de rol van de media, angst voor het hersenspoelen van de kinderen, voor de vrije seks, de afgoderij. Angst voor het aantal standjassings, voor de komst van de stad, voor hinderzegels. Onrust over het veranderen boerenleven. De angst van de buitenstaanders voor het einde van een pastorale pastoraliepelle. Het verlies van de identiteit. Angst dat het allemaal steun trekt. Ah, daar zie ik iemand lopen. Mag ik iets vragen? Als verwetering, VPRO Radio. VPRO, hey mooi. Ja. Ooit opgeabonneerd geweest? Ah, nou ja. Toen ik nog mij de abonneerde op dingen. Ja, ja, <laughs> is niet meer in orde. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Anton Ten Broeke is halverwege de veertig. Hoest krullend grijs haar, allerlei kettingen om. Teenschippers. Via het HOD zijn we hier terechtgekomen. We kregen een mailtje en als je ingeschreven staat, krijg je elke keer als er wat vrijkomt. Ik krijg je een mailtje. Antikraak is. Dus. Ja. Ja. Ja. Hoe lang woon je dan nu al? Nou, nog niet zo lang. Kijken, eind april. Ja. Het ja. is, uh, is een prachtig terrein, ja. toch? Ja, waanzinnig. Ja, dit, is, dit is hier, heb ik twintig jaar op gewacht. Dit is, dit is uh, een verwezenlijking van een droom. Ook al kan die droom uh, één vakantieperiode duren, maar hij kan ook uh, tien jaar duren. Papa. Ja. Oh, heb jij nou de spullen van Bella aan? Ja. Oké. Okay. Maar joh, dit is, dit is geweldig hier. Uh, er zit een geschiedenis aan vast aan dit terrein. Er schijnen hier heel heftige dingen gebeurd te zijn. Bijvoorbeeld in die, die panden daar, de assiers ook gehad. Hmm. En uh, nou, die wilden ze me eerst uh, daar zetten. En uh, ik zei: nee, die zie hier, die niet. Uh, dat voelde dusdanig dat ik dacht: van hier ga ik niet wonen. Ik zeg, nee, laat me zitten, hier heb ik geen zin in. Dan, nou, dan heb ik misschien nog wel iets anders. Dan gaan we gaan een tuintje maken. Oh ja, leuk. Ja. En ik was daar bezig, toen ik jullie zag. En toen was ik daar een beetje de rommel uit dat veldje aan het halen. Toen ging ik bovenop een ene nest staan. En er waren nog drie eieren heel, dus ik heb weer een nieuw nest gemaakt. Alleen het punt is, dan moet ik het zelf verzorgen. Ik vraag wat hij van het terrein weet. En hij vertelt dat er eerst natuurlijk boeren zaten. En toen een tijdje een vakantiepark voor geestelijk gehandicapten. Dat failliet ging. Hij was ook nog iets met een vage Deense stichting. En toen kwam het asielzoekerscentrum. Over de Bagwan zegt hij niets. Kent hij die geschiedenis dan niet? Ja, dat verhaal heb ik ook gehoord. De Bagwan wilde hier komen. En de was zoiets van... Die hebben naar alle waarschijnlijkheid een pand in de fik gestoken. Dat bedoelt het verhaal. Hm. En dat uh, is gevolgd dat dat werd afgeblazen. Dat klopt, ja. Er stond hier een, uh, een hele oude boerderij. Dat was de, de hoofdboerderij. Oké. Okay. Um, die stond precies waar wij nu staan. Oké, okay, hier. Okay. Dus waar, waar jij woont, ja. dat was eerst, stond daar die uh, 19e eeuwse boerderij. Oké. Okay. Okay. Die is helemaal afgebrand, begin ja. jaar 80. Maar dat, dat wist ik niet. Dit is dus de boerderij van, van Bachman geweest. Voorlopig zit hij dus goed. Maar ja, voor de eeuwigheid is niets. Het verhaal gaat dat alles wordt gesloopt als het niet binnen twee jaar is verkocht. En alle leidingen uit de grond gehaald. En wat dan? Herman Simonik. De boerderij die erop stond, die, die was heel mooi. De, ja, misschien ook, dat zoiets nog uh, weer hersteld kan worden. De oude boerderij Grootdeunk ja. herbouwen, die ja. ooit afgebrand ja. is. Ja. Van, de, van de foto's. Dat zou wel mooi zijn. Ja, op zich dan, dan heb je ja, Groot Dunk weer terug. Het, het, de, de boerderij dan. Wie weet. Jan Evers. Het is nu af, dus ja, dat is helemaal uh, voorbij. Hmm. Ik weet het niet. Als je er iets mee wil, dan zie je de boer wat uh, moet verspijkeren. En gezien de economische toestand zal het voorlopig al niet gebeuren. Maar ja, dan wordt het dus een grasland. Ja. Dus de cirkel rond, hè? Toch? Mooi eind aan de geschiedenis. Ja, nou ja. Mooi eind, dat weet ik niet. Hè. Het zijn dingen die gebeuren in Barlo en overal. Het is gewoon weg. Het is weggeleden. Ik geloof dat het voorbij is. Ik weet eigenlijk nog steeds niet hoe het zo uit de hand kon lopen. Te veel verklaringen en motieven. Zoals ik ook nog steeds niet weet wie het gedaan heeft. En als ik het wist, zou ik het niet zeggen. Zou ik niet zeggen of ik het wist. Want wat doet het er ook toe? Het is immers voorbij. Er is dat meisje wat hier net voorbij reed, die heeft een hondje, maar die ontsnapt altijd. En als hij de kans krijgt, dan gaat hij achter de schapen aan. Dat vindt ze natuurlijk niet zo leuk. Nou, is hij ontsnapt, nou is hij in de boomgaard bezig. Dat vinden de buren natuurlijk weer niet zo leuk. Nou, ik heb hem gespot, ik was daar bezig. Ik denk, nou ga ik hem vangen. Dan nou had ik hem bijna, dat is mislukt. Ik heb het even tegen haar gezegd, van nou, hij is in de boomgaard. Nou weet ik niet wat die eigenaar van die boomgaard ervan vindt. Ja, ik krijg hem niet meer te pakken. Nou, hij blijft daar gewoon. En ik ga er ook niet achteraan, Het zwijgen van Barlow. Het was een VPRO-documentaire gemaakt door Hans van Wetering... techniek Alfred Koster, eindredactie. Anton de Goede. Barlow gaat over tot de orde van de dag... Op 20 oktober is een feestavond van Christelijke Muziekvereniging Excelsior. Hier hoort u ze. Op 2 november trouwen Stefan en Suzette. En dan speelt Christelijke Muziekvereniging Excelsior. Gisteravond dan. Gisteravond was het dolle pret te Barlo. 22 september. Drouworkest De Blaas Keupe hield een kroegentocht. Ja. Hallo, Barlo gaat verder. Sinds 5 september kun je een handwerkcafé met naald en draad volgen in de Markrink, buur, Verenigingsgebouw. De Markering 2 euro per les, inclusief kop koffie of thee. Je kunt een workshop spaghetti haken volgen en spaghetti dat doe je niet. spaghetti haken doe je niet met spaghetti, maar met dik trico. garen. Het bier, ruikt de rook. Want in Barlo mag je, anders dan in Zwitserland, op sommige plaatsen weer roken. En daar hoeft niet over gestemd te worden. Dat gebeurt gewoon, want het hoort bij Barlo. Barlo, Barlo, er wordt afgezwommen. Er is ruzie, er is liefde, er gaan mensen dood. Dat is buurtschap, Barlo. We gaan terug, dames en heren, weg van Barlo En we gaan terug naar het begin van de 20e eeuw. Je had toen een nieuwe sport waarin men ongekende snelheden haalde. Steren, dat was met fietsen zo hard mogelijk achter een motor. Rijden. Er was één Amsterdammer die daar verschrikkelijk goed in was. Ver voor Johan Cruijff, ver voor Jaap Eden. Je, je had een, een Amsterdammer, een, een sportheld waar niemand ooit van gehoord had. Wereldkampioen werd hij in 1903. En wij hebben het hier natuurlijk over Piet Dickendman. Piet Dickendman. André Stuiversand, dat is zijn biograaf. En uh, hij wil dat Dickendman in ere hersteld wordt. En dat gaan wij... Nu doen, wij gaan luisteren naar door Jan Maarten Deurvorst gemaakte De Dood springt mee. Het, het was 1899. dat was de tijd van de en van de zeilschepen. En, uh, toen kwam er opeens die, die motorfiets op die, uh, die wielenbaan. En vooral in Duitsland, de zesde wielenbaan. Ieder weekend zaten er honderdduizenden mensen naar te kijken. Je hebt uh, ongeveer 40 topstrijders, uh, veel uh, Duitsers, uh, een paar Amerikanen, een paar Fransen, uh, twee Belgen en Piet Dikerman. Maar die Piet Dikkerman die was van uh, 19, uh, 1902 tot uh, nou, dik uh, in de jaren 20 geboren uh, die tot de top. Ja, ze de konden ze wel duizend uh, goud maar ik verdien uh, een arbeider in, in Amsterdam of in Nederland. Die verdiende, geloof ik, tien uh, gulden per week. En hij werd zo rijk, dat hij geen moment in 1908 uh, kocht hij de auto van de koningin Willemina. Die nam een chauffeur in dienst en die reed uh, met zijn auto naar de Koerslucht. Piet Dingeman werd ontvangen door de, de keizer van Duitsland. Oh, de uh, prinsen, uh, met die uh, uh, konekrage, uh, met die, uh, met die Het was echt. Uh, het was gewoon een wereldstijl, 10-mile dus dat... he Het is bijna niet voor te stellen hoe het steren er een eeuw geleden uitzag. Acht motoren met acht wielrenners erachter... die met 90 km per uur over een baan joegen. Vanwege de veiligheidsrisico's is deze vorm van steren al lang verboden. Maar in 1903 werd Piet Dikkenman wereldkampioen in deze sport. Wonderlijk genoeg leeft zijn dochter nog. De 93-jarige Lottie zag haar vader vaak racen. Tot op de dag van vandaag voelt ze de sensatie van de wielerwedstrijd nog in haar lijf. Die opwinding. Oh, die opwinding, dat was... Ik krijg er kippenvel van... Het is, dat is gewoon als ze de baan opkomen. En, en die fietsies, die kleine fietsies en, de, en die mannetjes met die helmen op. Oh, dat ging me helemaal door mijn lijf heen. En, en, dat zat ik maar, weet je wel. Hè, mijn, vader, mijn vader moest winnen, natuurlijk. Hè. Nou, vond u het ook angstig dat uw vader daar reed? Ja, in het begin wel. Zoals starten net wat ik je zeg. Het trilt nog in mijn benen. Steren achter de motor was een gloednieuwe sport. Vandaar dat de innovatie in de discipline razendsnel ging. Die motoren werden steeds zwaarder In eigen zetten ze gewoon een blok van de vliegtuigmotor op die, op, op die motorfiets. En om te voorkomen dat ze tegen die motorfiets opklapten. Want er zit geen helemaal op die fiets. Je ze dus afstand met een hoofd tegen de rug van die gangmaker. Maar Piet Dingerman, die ontdekte geheim. Als je die gangmaker helemaal achter op die motor zette... Zet hij, dichter, zet hij het dichter uit de wind. Maar dat had weer een nadeel. Ze rijdt 80 90 per uur. Dus de voorkant van die motor die begon, die begon te vliegen. Dat, dat voorwiel die kwam los. En dat, dat losse Piet Dingeman. Dat heb ik later gewoon van een uh, heel oude gang maken. Piet Dingeman ging uh, blokken lood aan de stuur. Nou ja, dat is natuurlijk <laughs> een lijfse verhaal. Als een blok los uh, viel. En, uh, nou ja, gingen ze weer. Uh, ze rijden zonder helmen. Uh, de banden, ze, ja, ze wisten van banden niks, af. Uh, die banden sprongen uh, om de afklap. Dus oké, okay, yeah, ze viel achter elkaar. Uh, de grote valpartij. En we lopen nu naar uh, de, de, het clubhuis van Olympia. Dus, uh, dit is uh, de club geweest van Dick en Man. Dit is de uh, club van Piet Dikkenman, ja. Dit is Piet altijd ter lid geweest. Ja, Niet hangt zijn fiets, ook. Maar dit is een heel belangrijk, en daar was ik nou als overwinningssherip in 1903. Dit is een van de grootste sporttrofeeën van Amsterdam, en dat hangt hier zomaar. Even kijk, zie je wel? in 1903. En dat is zijn, kijk, zijn, zijn shirt is prachtig. Oh dat is een shirt? Ja, joh, dat is prachtig, toch? Met een beetje met motten. Ah, ja, prachtig. Grijs, uh, rood. Ja, nee, het moet wit rood zijn. Het oh, moet wit ja. rood zijn. Het is ook al 100 jaar oud, hè? Ja, ja, ja. ja. Maar, maar trouwens, trouwens, wil ik nog even iets bijzeggen. Uh, Piet, Piet Dickenmeij rijdt al zijn koersen... rijdt hij in de, in de shirt met het wapen van Amsterdam. Maar hij was, jij zegt ook, hij was de eerste wereldkampioen van Amsterdam. Maar wil ja. dat dan zeggen, alle, op alle disciplines... Piet Dikkenman was de allereerste sportwereldkampioen van Amsterdam. Maar was er nog nooit iemand op atletiek gebied of meer kampen? Nee, nee, er was nog nooit. Ja, Jaap Eijder werd in uh, 1893... in Amsterdam wereldkampioenschap, maar Jaap Eijder was in Groningen. echte Amsterdamers, zoals Piet Dikkermann. Piet was de allereerste internationale sporthel die Amsterdam rijk was. En hoe innovatiever en sneller de sport werd, hoe meer doden er viel. Ja, ze, ja, ze, ze gingen als weertjes voor vlogen ze. In de zon wein, en er stond die weer een graf van een collega. Ik heb één keer uh, een zien vallen en dood. Ja, die uh, vlokte bocht uit en die was dood. Daar heb ik vlakbij gezeten. Dat, ik zag dat mannetje, dat, dat kap. Het rolde helemaal zo over in de lucht, het zo moe, nou. Ja, god, en dat treurde, mijn vader vreselijk ook wel natuurlijk, hè. Ja? Ja, wat dacht ik? Het bleef lang... Het waren collega's van hem, ja. zo, zo zijn je naast elkaar niet zo. Nou. In 1999, in de, de Berlijnse Tiergade, had je een hele grote wielerbaan. En er vloog een gegeven moment een motor. Ik bedoel, ze hadden acht motoren in die baan. En twintig, uh, dertigduizend toeschapen. En daar vloog een motor, die vloog de bocht uit het midden in het publiek. En er waren twaalf doden. Dus dat uh, gebeurde ook regelmatig. Piet heeft er waarschijnlijk een stuk of dertig zien sterven. Is hij zelf ook vaak gevallen? Ja, Piet is een keertje of uh, vier, vijf gevallen onder een paar keer... dat hij echt uh, dagenlang een kalmer gelegen had. Ja, iedere ieder koers, uh, was moet zich bewust dat het ook nog lazen koers is. Op een gegeven moment, ja. die man die was een die, uh, multimiljonair. Die had al zijn geld had die op een Duitse bank staan. Nou, dat ging goed tot, uh, tot de Eerste Wereldoorlog. En toen de Duitsland die Eerste Wereldoorlog verloren had, toen kreeg hij die verschrikkelijke geldenwaarheid met de Republiek van Wijmen. Dat een, uh, een brood 1 uh, miljoen markt kostte. Toen wij geboren werden, waren we warm. Weet je wel. Ja. En hij had nog in de, in de zaak, waar we jaren gewoond hebben, is allemaal dat geld, die biljetten, weet je wel. Nou ja, ik zei zeiden ik kan je achterwerk ermee afvegen. En dus, hij zei het anders, hoor. Maar... Hoe zei hij het dan? Nee, dat maar dat, zei, was grof, hè? dat was grof, hoor. Dat was grof. Een beetje ordinair. En dat, wij mochten zelf die dingen niet eens zeggen die man was meteen gereden te voet. Hij was al zijn kapitaal kwijt. Als, uh, ja zijn hele toekomst. Die man was net getraaid. Dus die man moest uit armoede moest die gewoon doorgaan... om, om nog uh, überhaupt uh, brood op de plank te krijgen. Op zijn 40ste was hij nog aan het fietsen. Uh, Pieter gefietst zijn een Ik had uh, van mijn vader zijn echte helm. Zijn echte handschoenen, zijn schoentjes... En dat had ik bewaard in een gewone zak, een bruine zak. En elk jaar, als ik dus boven was geweest, of kwam ik die, die zak tegen? Ging dat leer ging poetsen, weet je wel? En in het leervet zetten. En dan weer in die zak. En dan weer voor een jaar, weet je wel? Ging niet weer. Maar dat jaar hebben we van de ene kant, van die kant van de vliering, van, naar die kant van de vliering uitgeruimd. En toen vergeet ik die zak op zijn plaats te leggen. En die, laten we zeggen, recht: Weet je dat ik er niet meer terug kan vinden? He? Moet ik u helpen? Nee. Nee, nee dat mag niet. Nee. nee, dat is mijn geheim. Ja, ja. Dus ik probeer steeds, en het is een soort uh, heilige missie van hem, om een straatnam dat die me van hem te krijgen. Uh, ze hebben vorig jaar een, uh, is er een nieuwbouwijtje uh, klaargekomen op IJburg. Dat uh, wordt vernoemd naar supporters, dus naar Eefkamerbeek. Dat is uit Eindhoven, Vaas uit Rotterdam. Uh, naar Riemasterbroeken, ook Rotterdam. Naar na Fouke Dillemans, maar, maar niet naar Piet Dikkermann. Piet dingenman die stierde van 1950 en dat vind ik zo symbolisch. Op precies dezelfde plek waar ze grauw gestaan, is er een vuilcontainer verschenen. Dat symbool is herkenend Dan Kan je ja, de een gewoon... vuil in dumpen? Ja, ja oude bloemen is ook bekend, dus de man is gewoon ja. uh, figuurlijk bij het vuil gezet. Juist, en daarom moet hij in straat, Piet Dickendman. De dood springt mee, was een ntr documentaire gemaakt door Jan Maarten Deurvorst. Volgende week de documentaire Electroshocks, want elektroshock is een therapie die nog steeds wordt toegepast. Hier zal meteen de sport, maar eerst natuurlijk het journaal van 10 uur. En wij zijn er natuurlijk volgende week weer, dames en heren. Tot dan! Internet, blogs, Twitter, kranten, radio en televisie. Felix murders is uw gids langs de media in binnen- en buitenland. Er is echt politieke wil en politieke moed voor nodig... om racisme tot aan de wortel aan te pakken. We gaan alleen maar kijken omdat we leuk vinden... om de koningin een keer in het echt te zien. Ik zeg altijd, de koningin zit in de gouden koets, nou, maar ik ben de poepkoningin. Wat moet er op de zuinige worden wat jou betreft? Minder geld aan onzinnige dingen uitgeven. Daar moet een nieuw elan komen en een mentaliteitsverandering. Een scherpe samenvatting. De gids .fm. Iedere werkdag tussen 11 en 12. In de ochtend. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hoezo zijn reproducties geen kunst? Tja, kom dan op zijn minst eerst eens even kijken. Van Gogh, My Dream Exhibition. De mooiste tentoonstelling van het jaar. In de beurs van Berlage, in Amsterdam.